De gemeente wordt verzocht om te samen te zingen van Psalm 119, vers 65 en 67. Hoe wonderbaar is uw getuigenis, die zal mijn ziel dat ook getrouw bewaren, want de opening van uw woorden zal gewis, gelijk een licht, het donker op doen klaren, zij geeft verstand aan slechten, weent gemis van zulke glans een eeuwige nacht zou baren. Maak in uw woord mijn gang en treden vast, opdat ik mij niet van uw paan moog keren, en wordt mijn ziel door het kwade licht verrast. Ai, Laat het mij toch nimmer overheren. Verlos mij, heer, van s'mensen overlast. Dan zal ik u naar uw bevelen eren. We lazen nu voor op Psalm 119, vers 65 en 67. We zullen trachten u voor te lezen, Lucas 24, van vers 36 tot en met 49. Wij herzeggen Lucas 24, van vers 36 tot en met vers 49. En als zij van deze dingen spraken, stond Jezus zelf in het midden van hen en zeide tot hen, vrede zij u lieden. En zij verschrikt en zeer bevreesd geworden zijnde, meenden dat zij een geest zagen. En hij zeide tot hen, wat zijt gij ontroerd? En waarom klimmen zulke overleggingen in uw harten? Ziet mijn handen en mijn voeten, want ik ben het zelf. Tast mij aan en ziet... Want een geest heeft geen vlees en benen... gelijk gij ziet dat ik heb. En als hij dit zeide... touwde hij hun de handen en de voeten. En toen zij het van blijdschap nog niet geloofden... en zich verwanderden... zeide hij tot hen... Hebt gij hier iets om te eten? En zij gaven hem een stuk van enige gebraden vis... En van Honingraten. En hij nam het en had het voor hun ogen. En hij zeide tot hen. Dit zijn de woorden die ik tot u sprak. Als ik nog met u was. Namelijk dat het alles moest vervuld worden. Wat van mij geschreven is in de wet van Mozes. En de profeten. En psalmen. Toen opende hij hun verstand, opdat zij de schriften verstonden. En zij zeiden tot hem, alzo is er geschreven. En alzo moest de Christus lijden. En van de doden opstaan ten derde dagen. En in zijn naam gepredikt worden bekering en vergeving der zonden. Onder alle volken, beginnende van Jeruzalem. En gij zijt getuigen van deze dingen. En ziet, ik zende de belofte mijn vaders op u. Maar blijft gij in de stad Jeruzalem, totdat gij zult aangedaan zijn met kracht uit de hoogte. Tot zover. Onze hopen en onze verwachtingen voor dit morgen uur. Zijn naam des is, Heeran, het Dat die en de aarde uit niets heeft voortgebracht. O God die trouwen houdt en eeuwig leeft. En er nooit zal laten varen het werk u Amen, geliefde. Genade, vrede.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 Die voor Zijn troon zijn. En de van Jezus Christus. De getrouwe getuigen. De eerst uit de doden. En de overste. Van alle de koningen der aarde. Amen. Geliefde voordat we verder gaan, dan is eerst het heilig aangezicht des Heeren zoeken in een gemeenschappelijk gewerkt. Heer des hemels en de aarde, als we dan eens onder andere maal opgemaakt in deze morgenuren, en ons geschaard rondom de kandelaar, van uw even blijvend woord en evangelie. Zie dan, o God, op ons in gunst van boven. En wees gij ons nog genadigeren. Dat we toch in onze diepe vol in Adam hebben afscheid van u genomen. En o God, dat onze naam verloren. Heb ook onze plaats verloren. En ook onze recht verloren. En onze aanspraak verloren. En nu zijn er geen uitkomen. Voor ons naar u toe. Maar u de grote troost voor uw volk op aarde. Gij weet wat van uw zal is te wachten. Zo jo, zwak van moed zo klein van krachten en dat ze stof ja van jongst af zijn geweest Heere ziet er zo niet aan in onszelf maar ziet er zo niet aan in de zoon uw eeuwige liefde in die dierbaar Emmanuel die de dood verslonden heeft tot overwinning en uw plaats is aan uw rechterhand en plaats der Heere en waar is gezeten om altijd voor zijn kerk te bidden, die dikwijls zo moedeloos, zo biddeloos, zo krachteloos in zichzelf over de aarde zwerven. Maar ach, heren, alleen door hem kunnen en mogen we nog tot u naderen, die uw troon gevestigd heeft op gerechtigheid en op gerichte. Dat zijn de vastigheden van uw troon. En blijven wij dan een grondslag in het stof, Heer. Ziet ons dan niet aan in onszelf, maar wil ons genadig gedenken, ook in deze merkwaardige morgenuren. de verschillende jonge mensen, een beleidenis van hun geloof, zullen afleggen in de gemeente, Heer. En mocht hij ze nog gedenken... We hebben op zo wonderbaar... Is toch uw getuigenis... Die zal mijn ziel... Dit ook getrouw bewaren... En mochten ze dat eens gaan leren... Uit eenzijdigheid... Uw goddelijke soevereiniteit... En eeuwige zondaarsliefde... En mochten de namen niet alleen geschreven worden in de registeren der kerk maar ook in de boeken der eeuwigheid, in de rollen der eeuwigheid ja van eeuwigheid gekend en van eeuwigheid lief gehad, geworpen op het erven van de kerk en nu mogen ze niet doen heren, mocht dat de zwaarheid in hun leven worden dat ze u hebben mogen leren vinden, wiens naam verlosser is O God, anders zal de beleidenis nog tegen u getuigen In de dag van hun sterven, ach Heer En wil ze zo goed daar zijn En ook nog het denken hier alle die opgekomen zijn Om uw woord te horen en uw heilige handgezicht te zoeken En laat u zelf dan niet onbetuigd, heer, ...maar met de geest van uw goddelijke wet... ...ja die tempel de zouden we eens reinigen... ...want we zitten vol met kopers en verkopers... ...en we weten totaal niets wat gij tot ons te zeggen hebt... ...als gij er zelf niet in medekomt. komt... ...maar mogen ze horen nog eens doorboren... ...en ons zullen opmerkeren maken... ...en alles wegnemen wat hinderen kan Heer. Want ze brengen toch ook alles mee. En gij weet het, o oh God. Maar mocht het beide in onze zielen geleefd hebben. In deze morgen oh, Mocht ik in die heilige gebouwen. Die vrije gunst. Die heevig u bewoog. O oh Heer. Daar zal het nog meevallen. Voor een doemwaardig zonder. wel ons zo goed en nabij zijn. En de heilige gemeente voor uw rekening nemen, Met uw lieve geest. In ons midden komen te vertoeven. En mogen een de reine gaan. En ons paar legt aan uw middelaars kroon. Want gij zijt het toch zo waardig Heer, Om te ontvangen alle loven heer. En dankzegging van uw hand tot in de eeuwigheid. O grote ontvermer. En u uw kind van de oude dag. En ik zag een schare die niemand tellen kon. En het waren de zangers aan de glazen zee. En ze zongen een lied van Mozes en het land. En dat is de staal van Canaan, heren. Zullen we allemaal moeten leren voordat het eeuwigheid wordt. Wil jij ons zo gedenken, Heer. En uit de grootheid morte barmhartigheden... Ligt toch verklaard in die enige, in die dierbare Emmanuel, Dat we door in deze morgenuren ook nog mogen herdenken dat grote feit. ...dat hij is opgestaan uit de doden... ...en heeft de dood zo doorstorven... ...en zo totaal uitgestorven... ...dat er voor uw kerk geen dood meer is... ...maar een doorgang tot het eeuwige leven... ...en er is het wel zalig... ...is dan de mens die dat mag gebeuren... ...dat gij naar recht... ...hem niet wil schuldig schuldigkeuren... Mochten we dat eens ervaren... ...wil ook uw volk in ons midden gedenken... ...die gij van eeuwigheid en ...die geen vreemdelingen gebleven zijn... ...van hunzelf en maar ook niet van u heer... voor in deze morgenuren hun zielen ziel als te verkwikken... komen te versterken... komen op te beuren... ...in deze donkere tijden... ...op een wegzinkende wereld... ...en een wegzinkend vaderland... ...in ongerechtigheid en zeteloosheid... En ze leven hun leven maar uit, heren. Maar uw volk leeft die val in. En dan kunnen ze er toch niet bovenuit komen. Boven een totaal dood onbekeerd mens. Maar ach, heren. Ze gaan al die dingen bij hunzelf vinden. Maar wil gij ons nog genadelijk gedenken uit hun ogen. Het is maar een wenk van uw alvermogen, heren. En dat we mogen zeggen, het was ons goed. Om al daar geweest te zijn. Want de Heere was in hun midden. Zou toch een gods godswonder zijn. En uw kerk durf het niet eens te verwachten. Maar uw discipelen heren verwachten het ook niet meer. En toen stond Gij in hun midden. En toen heb ik gezegd vrede zij jullie. O dat eeuwige wonder! Als het in onze zielen mag klinken. Vrede zij jullie dit. Wat wij dan gerechtvaardigd zijn. Door het geloof. En vrede bij God. Door Jezus Christus. Dat was de uitroep van uw kruisgezond. Maar het is nog zo ten dagen Heer. En als ons alle gedenken. zo ons toch goed aan bij Heer. Het is zo donker op aarde. Het is zo donker in uw kerk. Het is zo donker in uw zielen En waar horen we nog die lof Nog eens op mag nemen uit het stof Want gij zijt er toch zo waardig, Heer Hij wil zo al goed en nabij zijn Hij wil alles wegnemen wat hinderen kan Hij wil ook gedenken, heren. De ouders van deze belijdenis kattenke zante. Het is toch zulk een groot wonder, heren. Want hoeveel zijn er reis toe betrouwd aan de geroeven der vertering. En hoeveel zijn er reeds. Die in de waarheid. Vaarwel gezegd hebben. En hun leven uit willen leven. Maar we hebben niets uit te leven. O oh God. Want we zijn al uitgeleefd. We zullen niet verloren gaan. Heren. Maar we zijn verloren. Dat is de waarheid. En de prachtigheid der zaken. Nooit aan uw kerk geleerd mag worden. Want het is allemaal ten nutte van uw volk op aarde, we dan in deze donkere dagen, nog tot uw vluchten, o God. En een plaats aan uw zijde ontvangen. Dat is toch beter dan der zonen en de beter dan der dochteren. Want het is in uw lieve gunst en goedheid, o grote ontvermer. ...wil ook de rouwdragende in ons midden gedenken. Er zal wel veel in hun ziel gaan, ...o God, het had zo anders kunnen zijn... ...als dat zij gedacht hadden. Maar het is niet zo, Heere. En worden dan die ledige plaats met zelf vervullen. We zijn de laatste weken bepaald... ...bij dat onherroepelijke sterven... ...maar nu is die dood is overwonnen... ...en verslonden tot overwinning... ...en mochten we daar eens deelgenoot van worden... ...en wil ook gedenken die nog thuis stijf... ...oud, ziek en nog mee mogen luisteren... ...er is nog een volk van u, o oh God... ...die geen vreemdelingen gebleven zijn... ...van dat leven... ...en dat hun ziel in deze morgen uren door zijn ogenblik verkwikt mochten worden. Ze zijn ook met ons op naar de eeuwigheid. En velen zijn in de avond van hun leven. Wel ook gedegen in de ziekenhuizen verpleegd worden. De ernstige zieken, ook de zeer ernstige zieken in ons midden. Ze zullen zelf van overtuigd zijn dat het de laatste paas is. In hun leven, maar gij staat boven alle dingen. Gij draagt ons leven in uw hand, heren. En mochten ze dat andere leven nog eens leren kennen. Naar de grootheid uw warmhartigheden. Uit het eenzijdige en het soevereine. Van dat goddelijke welbare ja dat ondergenondelijke dat de Heer heeft ook op mij nedergezien, roept de kerk. En er zal zijn eeuwigheid voor nodig hebben om u daarvoor te danken en te erkennen, Hij wil je dat nog eens schenken. Hij wil ook gedegen die in huis aan ziek en krankbedden zijn gebonden, die niet meer met ons kunnen zijn, Heer. Maar hij heeft toch meer dan één zegen. En mochten ze dat eens ervaren, wil ook onze geliefde leeraars gedenken. En ook het, het aantal. Nog eens vermeerderen. O God. Er is niet veel meer over. En ook hem die naar het ambt staat. We zijn zo diep en stijl afhankelijk. Van de bediening. Van uw lieve geest. En wat gij ons ook onthoudt. Heren, wil ons dat niet onthouden. En ook al Amsdraars en Amsbroeders. Die deze dag geroepen worden om hun arbeid te verrichten. Ook onze geliefde angsbroeders hier ter plaatse. Ze zullen wel draad die arbeid moeten hervatten. En moeten doen in het midden der gemeente. En wij gaan ons ook gedenken. We zijn ook maar van gisteren. En we moeten uitroepen wat zal dit jongens. Uh, twee broden en vijf visjes. En dan moeten ze aan het eind komen met het hunne. Om bediend te mogen worden uit het uwe. En dan kwamen ze maar terug heren. Met die lege korven. Altijd maar weer bij hem. En werden weer vervuld. Totdat de schade verzadigd was. Ach heren. ze moeten kerk uit en door het wonder. Bediend worden uit het heiligdom. Zo krijgt uw volk een dienend god. Uit een druppend heiligdom te kennen, om zijn kerk wederom te brengen. In de zoete gunst en zalige gemeenschap van uw lieve God en koning, Heere. We in deze morgenuren nog eens naar voren brengen. Neemt er alles weg wat hinderen kan, en gedenkt nog te midden des torens, des ontfermens. En wil ook gedenken, Heere. Die oude man en een jongere man. Die beide in het ziekenhuis opgenomen moeten worden. In de week die voor ons ligt. Wil het wel maken met u he. Mocht Mochten die wegen hun hart geheilig worden. Ja dat ze weder mochten keren. Tot alle degene die lief en dierbaar zijn. En wil ons dan nog horen en verhoren. In de donkerheid der tijden. Tot de ere van uw lieve naam. En verheerlijking van uw goddelijke deugd. We smeken het van u. Niet dat er iets in aan ons is. Maar alleen op grond van de bloedgerechtigheid van die dierbare. Emmanuel, om uw verbonds willen. Amen. Zingen we nu uit de negentiende derpe Salomon. 4, 5 en 6. Deshere wet nogthans, verspreidt volmaakter lands, terwijl zij het hart bekeert. het is Gods getuigenis, dat eeuwig zeker is en slechte wijsheid leert. Wat Gods bevel ons zegt. Vertoont ons heiligst recht. En kan geen kwaad gedogen. Zijn wil. Die het harte verheugt. Eist zuiverheid en deugd. Verlicht de duister ogen. En de zere vrees is rein. Zij opent een fontein van heil dat nooit vergaat. Zijn dierbare leer verspreidt een straal van billijkheid, daar zal een waarheid haar. Zij is het mensdom meerder waard dan het fijnste goud op aard. Niets kan haar glans verdoven. Zij streeft in het heilzaam zoet. Tot streling van het gemoed. Den honing verre te boven. En dan het zesde. Dus krijg ik van mijn plicht. O oh God, een klaar bericht. En wat er verder volgt. In 1945 5 en 6. En inmiddels zal er van u. Een liefde over gevraagd worden. Mijn geliefde medereizigers, naar de eeuwigheid. Als we dit kapitel van Johannes lezen, dan worden we eerst ingeleid in de vergadering van de heer Jezus met hem, alsgangers. We kunnen dat hier zo heel duidelijk lezen, dat er staat en ziet. Twee van haar gingen dezelfde dag. Na een vlek dat 60 stadien van Jeruzalem was. Welks naam was Emmaus. We zien hier twee mannen. De ene is Cleopas. En de andere zijn naam wordt niet genoemd. En dan zien we twee mensen in een diepe droefheid heen gaan. Uit de duisternis, door de duisternis, naar de duisternis. Wat zien we hier zo duidelijk in het leven van de hemhuisgangers. Die konden elkaar ook niet helpen. Gods volk kan elkander niet helpen. Ze konden elkaar niet uit de banden krijgen. Ze zaten in de banden. Waarom? Nou we kunnen dat wel weten uit die geschiedenis van de hemhuisgangers. Ze gingen nu op weg naar huis. Ze gingen de bloedstad verlaten. Ze waren uit alle hun verwachtingen. Met al uitgangen, met al uitzien en met hun hoop waren ze in de dood gekomen. Want ze zeggen tegen de Heer Jezus en wij dachten dat hij het was die Israël verlossen zou. En zo kon nu Gods kind met al de weldaden die hij beleefd heeft aan een eind. En dan moesten maar schangers ook. En nu gingen ze maar heen. En dan zitten ze wel in een droefheid wegkwijnen. Het zijn de gangen. Zo voor Roemeneer. En die zijn aan zijn volk gebleken. Dus ze konden er wel over spreken. Maar ze konden ze er niet uithelpen. En nu. Nu was alles gebeurd. En hoe zou dat nu toch komen gemeente. Waarom moesten deze mensen nu deze gang maken. Voor hun zielenleven? Het is opgetekend voor de kerk aller eeuwen. Want er is geen kind van God die die gang niet beleefd heeft. Want zal de aardse gedachten. Van een hemelse zaken. En dat doet de kerk altijd. Ze hadden gedacht dat hij het was. Die is er al wederom. Zijn oude glorie zou herstellen. En ziet hij was ter dood veroordeeld. En hij was aan het kruis genageld. En er gingen ze. er waren grote dingen gebeurd. Grote zaken. Ja. Moet je niet vergeten. Die mensen kwamen zomaar niet uit een rustgevende stad. Nee. De zon was verduisterd. Ze hadden de rouwvloer om de zon. Gezien. Daar dat gebeefd. Ja, ja. God had gesproken. As was weg. En de graven staat er hier in Gods Woord. Die waren geopend. Ja, ja. Wat zien we nu hier, geliefde? Wel dat Gods kind zo dikwijls verward zit in eigen werk. Ze kunnen maar niet met lege handen bij God komen. En dan wordt het zo donker in de zielen van zijn volk op aarde. En ze werden ook onbegrepen. Dan gingen die mensen door de duisternis naar de duisternis. En zo gaat die ziel, die denkt dat God afscheid genomen heeft, want hij ligt in het graf. En wij dachten toch, om enigmaal. ...heb ons uw gunst betoond. Tijd uit, ...dat uit de rots... ...de wateren deed opspringen... ...uit onmogelijkheid is Ja, ja, en toch... ...daar ligt nu God's volk... ...op het vlakke des velds. En wat werd er nu bewaarheid... ...in het leven... ...van die Emmausgangers... ...wat er staat in Psalm onder drie... Hij weet wat van zijn zal is te wachten. Zwak van moed en klein van krachten. En dat zij stof van jongst af zijn geweest. En dat is in onze diepe val in Adam. De kroonjuwelen der scheppingen gods. Die zullen aanspoelen. Op de stranden der eeuwigheid. Als de wrakstukken der schepping. Al mijn medereiziger Naar de eeuwigheid. zou vond Christus nu. Zijn twee discipelen. Maar er staat er ook in op. Dat hij die dragende, Die zou die door heil verheffen. En wat gebeurde er nu. Nu geen Christus zijn die bedroefde discipelen. geen die zelf bezoeken. En zagen ze dat het Christus was. Nee gemeente. Dat moet aan onze ziel geopenbaard worden. We leven in zulke ellendige tijden. Ze hebben allemaal de Heer Jezus maar voor het grijpen. Maar het is de meest verborgen persoon. In het goddelijke wezen. Hij moet alleen door God. Aan de zielig openbaard worden. Want dan zegt de dichter uit de 89ste psalm. Ik heb een Ja voor Israël hulp beschoren. En uit het volk verhoogd. Komt niets van de mens bij. En dan gaan die twee bedroefde discipelen. Daar zien we ze gaan in de duisternis, Langs de kronkelende wegen op aarde. Onbegrepen wegen. En onbegrepen paden en dan gaat hij heen en dan ging hij weer in door zijn profetische bediening in zijn priesterlijke arbeid moest de Christus niet al zo deze dingen leiden en tot zijn heerlijkheid ingaan dus het was een uitgaan op aarde en een ingaan in de hevige heerlijkheid ze begrepen het niet ze verstonden het niet maar dus dat staat er zo kostelijk als ze zeiden. Was ons hart niet brandende in ons. Toen hij dat ging ze verklaren. En wat gebeurde er toen? Wel toen Christus ging openbaren. En in het breken van brood. Door van in het breken van het brood. Daar lag zijn priesterlijke arbeid. En daar ligt de zaligheid van de kerk. In zijn vergevende liefde. In zijn voorbedes voor zijn kerk. In de zegening uit het heiligdom. En daar gingen de Emmausvangers. En er staat er. En hun ogen werden geopend. Ja. Ze zagen het. Maar toen ze het zagen. Was Christus weg. Kan je begrijpen dat David zegt in Psalm 119. Geef mij verstand. Met goddelijk licht bestraald. Anders zien we het niet gemeen. Echt niet. Dan heeft de Bijbel voor ons net zo waar als de krant. Eerlijk. Maar God moet het eens openen. Dus we hebben de bediening van Gods geest nodig. Waar komt het uit voort? Uit de zijde geheet. Van de goddelijke soevereiniteit. Van zijn eeuwige gezondheid, liefde. Ging je dat voor die zielen verklaren? Hij ging zichzelf verklaren. Dat moet in de ziel ook eens gebeuren. Christus moet zich aan de ziel verklaren. Wij kunnen ons eigenlijk niet aan Christus verklaren. Hij moet zich aan ons verklaren. Houd dat maar vast. En wat deden ze toen? En dan staat er. En opstaande terzelfde uren. Keren zij weder naar Jeruzalem. waarheen. Wel naar die bloedstad. Die ze zo ontzaggelijk tegengevallen was. Die stad. Waar God gewoond had. Tussen de bloedvloeiende altaren. En de lofzangen Israëls. De stad. Die hij van eeuwigheid verkoren had. In die stad. En ze ringen terug. Maar nu met heel andere ogen. Want God had er ogen geopend. Ze zagen een geheiligde ogen. Wat zagen ze nu? De grootheid der verlossing. Want er zou een verlosser tot Zion komen. In de oud-testamentische bediening. Als hij zijn ziel tot een rantsoen gesteld zal hebben. Dan zal hij zaad zien. Draag je het niet. En toen terug. Nou die weg terug. Die heeft echt niet zo lang geduurd. Als die weg alleen. Nee. Die konden zien. Dan konden die kerken uitroepen. Toen konden ze zeggen. Met de dichter. Kom. Kom luister toe. Gij godsgezinde. Gij. Die de heer van harte vreest. Wat God aan mij ...deed ondervinden. Ja gemeente, daar hebben we geen gezangen nodig voor, nee. Dan zijn dat de de Davids... ...die zijn geboren uit de nood der zielen. Wat hebben ze gelopen? Wat zijn ze gegaan? Wat hadden ze gedacht? En wat viel er tegen? Wat viel er tegen? Wat moesten die Emma's gangers nu gaan leren... Dat wij kunnen de kerk niet uit de banden lichten. Dat is een eenzijdig godswerk. Ik hoop in deze morgen een ogenblik bij stil te staan. Wat God wil zijn voor zijn kerk op aarde. We kunnen onze tekstwoorden vinden in het u voorgelezen schriftkapitel. En daar van Lukas 24. De tekst 5. En 40, waar we Gods woord en onze tekst al dus vinden. Toen open hij haar verstand, opdat zij de schriften verstonden. Toen dus vaak zitten we boven onze overdenking, de opgestane levensvorst, in zijn verklaring aan zijn discipelen. Ten eerste. De aanleiding daartoe. Ten tweede. Het onderwijs daaruit ontvangen. En ten derde. Ter de bevestiging van zijn opstanding. Zo leven gemeente in de gedachte van de opstanding. Ja, dat heeft heel wat te zeggen. Want als Christus in de dood gebleven was, had de kerk te vergeefs geweest, had Golgotha een mislukking geweest. Dan had het de plan des vredes nooit uitgewerkt kunnen worden. En, en alhoewel Christus nu lichamelijk niet meer bij ons is met zijn genade. Waarheid, geest en ontegenwoordigheid, wijkt hij nimmer meer van ons. Dat is nou de rijkdom van vrije genade voor een doodarm en doodschuldig Adamskind. Zo zien we dan geliefde, dat we daar kwamen ze terug bij de discipelen. En hoe vonden ze nu die discipelen? Verblijkt? Verheugd? Nee. Ze vonden de discipelen in de banden. Ja, in de banden gemeente. Heel hoor, geen mensen. Die zitten nooit meer in de banden. Die zijn zo verzekerd van hun aandeel. Dat ze geen banden meer kennen. Maar die komen nog wel eens in de banden. Als het maar niet te laat is. Want Gods kind moet meer keer naar de hel gemeente als naar de hemel hoor. Onthoud het maar. Want de kerk gaat door de hel naar de hemel. Anders niet hoor. God heeft zijn volk geen twee hemelen op aarde. Nee. Nee, echt niet. En daar zaten de discipelen. Ze waren met alles. Waren ze in de dood gekomen. Ze waren vastgelopen. Want, ze hadden geen geloof in een opgestane middelaar. Ze hadden hem wel gekend in het gestaltelijke van hun leven. Jazeker. Ze waren met de Heer Jezus waar ze geweest. Ze hadden drie jaar met hem op aarde gewandeld. Ze waren uit de wereld, uit de wereld geroepen. Ze hadden alles verlaten. En hoe voelde u die ziel zich dan? Terwijl nu voelde hij zich van God verlaten. Het was zo stil. De dood had getriumfeerd. En daar zaten ze. En Johannes zegt met gesloten deuren. Vol met vrezen. Kan je begrijpen? Want als de Christus die zoveel wonderen gedaan had. En die dood opgewekt had. Die zelf het als slachtoffer des doods geworden was. Wat moest er dan voor hen terechtkomen? Daar hebben je nu de kerk. Maar daar hebben we nu de kerk. Dat is nu de ervaring van Gods volk. Als God zijn aangezicht verbergt. En als ze dan met gesloten deuren zitten. In de banden van ongeloof. Niemand kan ze eruit halen. Nee echt niet. Nee. Als de mensen eruit kunnen halen. Dan zit het niet zo diep. Maar hun konden er niet uitkomen. Ze waren bevreesd. Dus wat zien we nu op een paasmorgen? Daar zien we zijn bevreesde discipelen. Die zien we daar zitten in de verlatenheid der ziel. Daar kunnen we toch wel af van he, gemeente. Ja, ja. Daar zullen we wat van moeten leren hoor. Dan gaan we in leven met de dichter. Ik zocht hem in mijn bange dagen. Bij dag en nacht. Ik hield niet op. Mijn hand en hoog. Op de effenarm ho. En dan gaat hij nog verder. Zegt hij. En ik bracht mijn nachten door met klagen. Ja gemeente. Waar komen ze nog tegen. Hè, die dat doen. Maar de discipelen die zaten daar met gesloten deuren. Zo, er was geen uitgang. Goed verstaan hè. Maar er was ook geen toegang. Daarom wordt het Psalm 121 zo waar. Die zegt de Heer zal uw uitgang en uw ingang bewaren. Van nu aan tot in de eeuwigheid. Dus die had het goed geleerd die dichter. Ja wat dacht je. En daar zaten ze. Met gesloten deuren. En ze wisten echt niet. Wat er allemaal van worden moest. En nu staat er hier. Staat er zo duidelijk. En zij vertelde hetgene. Wat op de weg geschiet was. En hoe haar bekend was geworden. Uit het breken des broods. Trebiet. Zijn priesterlijke bediening. Daar ging die ziel naar uit. Daar gaat Gods kind naar uit. Ze hebben Christus misschien wel eens ontmoet. In zijn profetische bediening. Maar ze moeten hem kennen in zijn priesterlijke bediening. In die diepte. In die diepte van het lijden. Van het sterven. Als dat lam. Dat er slachting geleid is. En dan. Dan moeten ze leren wat God gezegd heeft. En het behaagde hem. Dat is God zelf. Om hem te verbrijzelen. Dus een verbrijzelde Christus. In gemeenschap te brengen. Met een verbrijzelde zondaar. Dat is de enigste weg. Dat God zijn kerkzalig. Op wegreizen. Naar die ontzaggelijke eeuwigheid. Gedenk er maar over gemeen. Het staat er heel duidelijk Zo. Dan zien we daar dat ze dat vertelden. En. Dat heel duidelijk. En. Ze zagen het. Je kan dat zo heel duidelijk lezen. En. Als zij deze dingen spraken. En. Dus dat heeft verband met het vorige. Nu zijn ze bij de discipelen. Ze zaten ook achter gesloten deuren hoor. Want die gingen weer dicht. Maar dan is ze het vertellen. Ze gingen vertellen wat ze met Christus hadden meegemaakt. Ze konden de discipelen niet helpen. Maar hij, zij waren uit dat stuk opgelost. Welk stuk was dat dan? Waar waren zij uit opgelost? Wel uit het persoonsgemis. je het volk van God in ons midden. uit dat persoonsgemis. Dat moet opgelost worden. Want als je nou Comrie hebt. die noemt Comrie. die zegt. De, het ongeloof is de kapitein in het leger. Het geloof is ook een kapitein. maar het ongeloof. En daar zaten ze in die banden. En er is niemand op aarde. Die die banden des ongeloofs kan verbreken. Alleen de Dienst die hebben daar geen last van. Die verbreken zelf alles. Maar ze zijn nooit gebroken. Nog verbroken. Nee gemeente, dat is het niet. Moet je goed vasthouden hoor. En er staat hier. En daar gingen ze heen. En ze hebben alles verteld. Het is wat hè. Alles verlaten. In de keuze. In de wedergeboorte. Alles. En nu. Van God verlaten. Dat is toch geen vreemde klank gemeente. Wat werd het donker hè, In Jeruzalem. Het was nacht. Het was nacht in de natuur. Het was nacht in de ziel. Nacht. Ja, daar zegt de dichter in. Ik zal zijn, wolf. Zelfs in de nacht. Zingen daar ik hem. Dat is geloofstaal. En nu bij zijn discipelen de ongeloofstaal. Ze konden het maar niet aanvaarden. Het was allemaal zo moeilijk. Het zijn van die onbegrijpelijke wegen. Ja. Er zou toch een verlosser naar Sion komen. Dat wisten ze toch. En nu? Nu hadden de vijanden getriumfeerd. Ook wat, ja. Thomas zegt, laat me dan maar meegaan. Dan sterven we hem ook, maar dreb ik nu. Dus Thomas was vervuld met sterven, is gedacht, Hij was er nu niet bij. Nee, Thomas ging niet over een nachthuis. Nee, echt niet. Zoals de geloof van onze tijd. Dat is maar over een nachthuis. Maar Thomas niet, die moest zeker weten. En daar stonden ze alle helft bij hem. En toen heeft hij Lazarus, toen zag hij Marta. En daar stonden de discipelen bij en is zegt, Marta, Marta, ik ben de opstanding, dat is al van eeuwigheid. Voordat de aarde nederzong, op haar grondpilaren, toen was ik al de opstanding, dat ben ik, Marta. Ja, zegt ze, ja, geloof graag hoor, ja, dat neem ik direct over. Wanneer terugkomt de wolken des hemels? Ze verstond er totaal niets van. Kijk, daar heb je nu de gang. Hebben de discipelen gehoord? Als je nee, Marta, nee. Nee, kind, zo is het niet. Achter stond die wenende Marta, zoals met de belofte in de dood gekomen. Ja, die is het niet, hè? Nee. En daar stonden ze. En wat zei die toen? Marta, Marta, zegt. Die in mij gelooft, die zal leven. Gooi het gemeente. Al waart gij ook gestorven. Geloof gij dat? Dat is allemaal meegemaakt hoor. Dat was een praktikale bevinding. En wat konden ze daar nu mee doen? Nou totaal niets. Daar zit je nu. Dus ik kom met die bevinding. Nee, nee, nee. Met die bevinding. Gemeente kunnen ze ook niet voor God bestaan. Het was een persoonsgevis. Ze waren hem kwijt. Waar hun harten naar uitgingen. Ze hadden ook nog gedacht. Dat die koning zou worden. De zonen van Zibbedee is. Eén aan de linkerhand. De rechterhand. Het was allemaal voorbij. Het was allemaal voorbij. Daar zaten ze nu. Met gesloten deuren. Staat hier heel duidelijk. En u had het graf. Dat had Christus ingenomen. Dat door Christus het graf geheiligd werd. Dat konden ze helemaal niet meer bekijken. We zien daar die elf discipelen zitten in grote vrezen vanwege de joden. Want de joden zouden ze wel vermoorden. En de joden zouden ze net Christus wel aan het einde van hun leven brengen. Want er was een ontzettende vervolging geweest. En die zou er wel weer komen. En dan staat er hier zo in Gods woord: het staat er zo heel duidelijk. Dus wat leren we nu uit deze geschiedenis, gemeente? Dat de bevinding brengt de ziel niet in de rust. Hoor je het, gemeente? De bevinding. Brengt mijn ziel niet over dood en graf heen. Nee echt niet. Nee nee nee nee. Want de heer Jezus zegt tegen Petrus. Wie zegt gij dat ik ben? Hij zegt gij zijt de Christus. Moet je goed verstaan. Hij zei niet gij zijt Jezus. Nee nee nee. Hij zegt gij zijt de Christus. De van eeuwigheid uitgetreden Hij geeft Christus hard in het hart. Vanwege zijn ambtelijke bediening. Gij zijt de Christus. De Zoon. Des levende gods Petrus. En dan zegt de here, Zalig zijt gij Petrus. Nee. Simon Barjona. Dus je werd direct weer plaatst. Bij zijn afkomst. Zoon van Jonas. Bar Jona. Bij zijn afkomst. Vlees en bloed. Heb u dat niet geopenbaar. Maar mijn vader. Die in de hemel is. is. En nu. Nu zitten daar die discipelen. Ze konden er ook totaal niets meer meedoen. Bang, benauwd, verward, vergaan, vol met vrees. Gemeente. Wat liggen toch die wegen die God houdt met zijn kerk heel anders... ...als dat wij gedacht hadden toen God en mens stilzette... Op zijn levenspad. Ze hadden nooit gedacht dat dat leven vol met vrezen, vol met vragen, vol met raadselen op die wegen, die onbekende wegen en die onbekende paden, wat ligt dat toch heel anders? Ja. Hoe komt dat toch gemeente wel? de kerk Gods kind die werkt op een genietend leven aan dat doe ik ook hoor dat doen we allemaal een genietend leven een persoonvers een tekst een doorleiding een inleiding wat kan het kostelijk zijn hè? dus wat doe ik nu wel ik werk op het leven aan. En God met eerbied gesproken. Wel die werk op de totale dood aan. Sterven. God ontmoeten. Maar hoe zou de Heer dat dan. Voltrekken in de ziel. Wel we hebben er even van gezongen. De zere wet. Is rijn. De zere dat is wet nogthans... Dan gaat hij dieper. Verspreid volmaakt ter land. Waarom? De wijl zij het hart ...bekeerd... Ja, dus die ziel, die krijgt met die wet te doen. Wat dacht je? De discipelen, die hadden daar zoveel onderwijs in gehad. Maar wat was er van overgebleven? Totaal niets. Er kwam een rijke jongeling naar de heer Jezus. En er liepen de discipelen ook. Waar hebben ze ook gehoord. En dan heeft hij gezegd. Die mij die mijn volgeling wil zijn. Werkelijk. Die neemt zijn kruis op. Ja dat is heel wat anders. Als een genietend leven. En hij volgt mij. Waarheen? Naar de onherroepelijke dood. Golgotha. Hm. Wat dacht je? Daar ligt nu de kerken gods. In de gangen zo voor Roemenheer. Die zijn aan dat volk gebleken. Die moeten eruit komen. Die kunnen niet achterblijven. Welk een diepte. Welk een diepte. En toch. Met al die weldaden. En met alles wat de ziel beleefd heeft. Zaten ze in een stikdonkere nacht. Met gesloten deuren. Dan komt de kerk terecht. Bang. Bang. Psalm 73 die zegt dat het zo kost. Bang. En als Azer dan er even doorgeleid is. Voor het tijdelijk hoor. is niet voor het En dan zegt hij. Ik zal dan geduurd Bij u zijn. Het is allemaal geen Latijn gemeen. In al mijn noden, angst en pijn. Angst dat ik missen zal voor de eeuwig. Angst dat ik God niet in vrede kan ontmoeten. Angst dat die borg zich verborgen houdt. Angst dat alles te vergeefs. En pijn. O oh, die zielesmorten. Ja ja. Daar komt de kerk in. Daar zaten de discipelen in. Daar zaten ze in. Daar moest wat gebeuren. Wat moest er gebeuren gemeente. De verstand moest geopend worden. Ze moesten licht krijgen. In het borgwerk van Christus. Goed verstaan. Ze verwachten ook stil. Een aards koninkrijk. Houd dat vast gemeente. Er staat nog meer. En daar zaten ze nu. En wat deed Christus nu? Wel die ging die mensen onderwijzen waarin. In de weg van sterven. Want achter de dood. Daar ligt het leven. En in de dood van Christus. ...ligt het leven voor de kerk. Je kan zeggen wat je wil... ...daar ligt het leven. Dus we moet ingeleid worden... ...aan Christus... ...als schuldenaar aan het goddelijke recht. Dat recht... ...dat goddelijke recht... ...moet in mijn ziel... ...zijn loop hebben. En dan ben ik schuldenaar aan dat recht. Dan moet ik afgesneden worden... Door dat goddelijke recht. En waar gebeurde dat op Golgotha? Waar is dat begonnen? In het paradijs. Daar begint God. Bij het begin. Maar die leidt die ziel. Onder de bediening van de goddelijke wet. Naar dat goddelijke recht. En dat moet zijn loop hebben. In mijn ziel. En dan moet ik vrijgesproken worden. Van dat recht. Op grond van recht. Moest allemaal gebeuren. Was op holgoedtafel trokken. En daarom is het voor Gods kind zo groot. Als het mag klinken in de ziel. Het is volbracht. Ja wat dacht ik. Oh daar had ook zoveel over de wereld heen gemeente. Dat de eeuwigheid nooit zal aanschouwen. En er zijn er zoveel. Zegt Thomas Baston. Die met een schrik in de hemel vallen. Heerlijk. Die hebben hier op aarde nooit wat gezegd. Hebben de meeste tijd van hun leven, maar achter de gesloten deuren gezeten. Ja, en je kan het zien. En dan gaat die goddelijke ijs, die gaat in de ziel gelden. En weet je wat het dan wordt, gemeente? Amagor magormissabib. Een schrik van rondom. En nu is het met de discipelen? Ze wilde vluchten maar. Ze kon ook nergens heen. Want in de grond van de zaakgemeente. In een weg van overtuiging. Beladen onder schuld. Van de goddelijke wet en de zonde. Dan zijn we vluchtende. Zoals Adam. We staan in oorlog met God. Dan moet vrede komen. En wist de heer Jezus dat? Ja we niet. Want dan komt hij daar binnen. En hij zeide tot hem, toen hij kwam. door die gesloten deuren heen, als zij over deze dingen spraken. Waar spraken ze nu over? Over dat dierbare zielsgemis, dat persoonsgemis, die ellende die ze te wachten stond. De vrees in hun hart. Die angst en vrees. En dat staat er. En als ze zo spraken. Als ze daar bezig waren. Staat hier heel duidelijk. En wat zei die toen? Toen zei hij tot haar. Vrede zei u rieden. Dus de strijd. Is over, ja. Ik heb de strijd gestreden. En ik heb overwonnen. Als die grote borgen middelaar vrede, mijn vrede geef ik u. Je zou zeggen, toen zijn ze allemaal opgesprongen en zijn hem allemaal om zijn nek gevallen. Zeggen: daar is het Nee. Nee, gemeente zou werken niet. Nee. Nee dat is superficial Zo werkt het niet, echt niet Dat is wel bij de oppervlakkige mensen zo Maar niet bij Gods kind Die gang moet je zelf beleven Om te weten wat dat is Dat is eerlijk waar En mens kan denken Dat God hem helemaal verlaten heeft Helemaal en dan kan het zo donker worden in het leven van Gods volk. Dat hij geen uitzicht, geen doorzicht meer heeft. En dat hij als een verlorene en als een verdoemeling over de aarde gaat. Naar nou ontvangen gaat, dan kan hij heel niet bekijken. Kan hij heel niet bekijken. En als hij uit die toestand van zijn ziel uitkomt. En hij staat midden in die ellende. En dan zegt de wat anders tegen hem. En wat zegt de Heer dan? En dan zegt hij waarom? Waarom? Wat waarom? Wat zijt gij ontroerd? Misschien zit er wel zo'n kind van God in het midden. Wat zijt gij ontroerd? Waarom zijn er toch zulke gedachten in u opgekomen? Zuiver ons woorden. Dat is nu de gangen der bevinding. Dacht je nu werkelijk. Dat ik je nu zou verlaten. Zou dan mijn ja geen ja. En mijn nee geen nee zijn. Zou dan de kerk niet eenzijdig zalig worden. Ik heb je toch lief gehad. Met een de geliefde. Wat dacht je. Wat staat er nou zeer Dan zal Ami aan Looch en Ruchama. Lo en, lo ami. en die zullen zeggen, ik ben uw God. En daar zullen ze zeggen, ik ben uw. Gij zijt mij voor. Ja, dan kunnen ze niet begrijpen waarom. Waarom zijn zulke gedachten. Dat je nu met gesloten deuren zit. Dat je niets meer kan waarnemen. In de duisternis der zielen. Waarom zijt gij om broer. En waarom zulke gedachten nu opgeklommen. Dacht je nu. Ik ben de halva. En de omega. Ik ben het begin. Toen er nog niets was. Toen was ik er. En ik ben het einde. Als alles weg is. Dan ben ik er nog. En ik heb je lief gehad. Met een even liefde. Een onveranderlijke liefde. Een nooit te verminderen de liefde. Waarom zijn zulke gedachten. In uw harten en overlegging. Opgekomen. Ja, dat is het. Ziet mijn handen. Toen in die bewijzen. Wie die was. Ziet mijn handen. Ja ja. Oh, er staat zoveel in ons voor. Die zal zeggen, nu moesten ze het wel geloven. Want in Johannes 14. Wat zegt hij daar? Uw hart wordt er niet ontroerd. Al oh, hij weet precies wat er van zijn volk is te wachten. Uw hart wordt er niet ontroerd. je gelooft in God. Geloof ook in mij. Want in het huis, mijn vader, zijn vele woningen. En als het zo niet zo was, zou ik het u niet gezegd hebben. Maar, ik ga heen. En nu was die gegaan. En nu begreep ze het niet. Zie je nu gemeente, dat God zijn kind stap voor stap in moet leiden in de heilgeheimen. Wat wordt er toch gestolen hè, tegenwoordig. Ze nemen alles maar aan. En ze blijven dezelfde. Dat is Gods werk niet. Nee. Stap voor stap. En daar zaten de discipelen. Hij zegt, zie mijn handen. Die doorboorde handen. Wat ligt daar? Wel, nou, daar ligt alles in. Daar ligt alles in. In dat bloed dat gevloeid is. Daar heeft die oude uit In dat bloed. Zal ik even roemen. En geen wet. Want er had die kennis aan. Het, zal mij verdoen. Ja. De moest dat ervaren. En wat deed hij nog meer. En hij zegt. Ziet mijn handen. Want ik ben hetzelfde. Geef mij. En ziet. Tast mij en ziet. Want de geest heeft geen vlees en benen. Gelijk gij ziet dat ik heb. En als hij dit zeide. Toonde hij zijn handen en zijn voeten. En toen het van blijdschap nog niet geloofde. En haar verwonderen zei hij. Tot haar, heb gij niets om te eten. Ze waven hem een stuk van een gebraden vis. En honing hij nam en hij had Het voor haar ogen. Hoor je het gemeente? Wat is dat nou? Wat bedoelen wat, wat ze daar nu toch mee? Wel, die borg ging zich nader aan de ziel verklaren. Ah, je bent, je bent zo maniek. Nader aan de ziel verklaren. Dat moet ook gebeuren bij Gods kind. Hij moet zich nader. Aan de ziel verklaren. En geloofden ze toen nog niet. Ja, wel uit blijdschap, nee, nog niet. De staat van de discipelen, zo heel duidelijk, wat. En sommigen twijfelden. Ja. Nou was het voor Petrus en die vrouwen en de hemausgangers was het opgelost. Maar nou hun. <tus> ja. Wat de werk heeft God al zijn volk? Hè? Er staat zo in Openbaringen 2 aan de brief aan Pergamus dat hij zegt: Ik weet waar gij woont. En ik weet wie gij zijt. Ja, ja. Hoe is Christus nu? Als hij een mens geweest was. Dat die discipelen daar. Op die bepaalde plaats achter gesloten deuren zaten. Nee. Maar hij was ook God. Hij weet alles. Hij ziet zijn kerk in het strijdperk van dit leven. In dat strijdperk. En onze koning. Die is eenmaal van Israëls God gegeven. Ja, ja. En toen. Maar geloofden ze het nog niet? Nee. En hij zeide tot haar, dit zijn de woorden die ik tot u sprak als ik nog met u was. Namelijk dat dit alles moest vervuld worden wat van mijn geprofeten geschreven is in de wet. Mozes en de profeten. Wat is een mens toch blind? Is wegen Het staat er. Christus in hun midden. Ja. En ze hadden al zoveel meegemaakt. En toch. Alles wankelde. Hoe zou er komen gemeente? Wel. Er komt een tijd in het leven van Gods volk. Dat ze wel die stem kunnen herinneren. Maar dat was die leidende stem. Als schuldenaar aan het goddelijke recht. Maar nu zijn stem. Mijn schapen. Nu waren ze van hem. want is in het recht gekocht. Die stem. En Gods kind kent die stem. Hij weet. Hij zegt dit is de stem. Mijn liefste. Ja. Die stem. Mozes de wet. En de profeten. En de psalmen. Want in de psalmen kijkt je de kerk midden in het hart. Een psalm is een eenheid. Een volmaaktheid in zichzelf. Een lied gaan eentje, dat wordt gemaakt. Dat is een mooie lieder hoor. Daar wil ik niks van af doen. Eerlijk waar. Maar. Een psalm. Die wordt geboren. Daar leg je een diepte in. Hoor. En de psalm. En wat staat er dan? En de psalm. Hij zegt. Ik ben geen geest. Nee. Ik ben Christus. De opgestaan. Jezus. De Nazarener. Niet degene die werkt. Maar het geloof. Ja. Ach gemeente. Hoe zou je denken als die stem. Zich in de ziel verheft. En dat de ziel het mag horen. Uit Jeremia 31. Ik heb u lief gehad. Ik heb u gekend. Van verre tijden. En ik heb u lief gehad. Met een eeuwige liefde. Wat dacht je gemeente? Die stem. En wat staat er dan? Staat er zo heel duidelijk hier. Als het daarover gaat. Staat er zo duidelijk. En wat zegt hij dan? In het 45ste vers. Toen opende hij hun verstand. Opdat zij de schriften verstonden. Daar heb je het niet. Hier heb je nu het punt van bevestiging. Toen kwam God met andere woorden. Hij kwam er zelf in mee. Hij moet er eens in mee te komen. Goed moet het woord aan ons eens verklaren. De Bijbel moet ons verklaren. Ik zeg dat zo ze dik was. Tegen jonge mensen die een Bijbel krijgen bij een huwelijk. Die Bijbel moet ons eens gaan lezen. En hij opende hun verstand. Dat zij hem. De schriften verstonden. Want als het niet is. Naar het woord. Het zal geen dageraad hebben. Denk daar maar goed om, hoor. Alle bevinding die God aan zijn volk schenkt, rust op zijn woord. Er kunnen tijden komen in het leven van Gods kind. Die zijn er. Dan is midden in de nacht. Als hun ziel. Op de oceaan van twijfel, strijd en moeite. Denkt onder te gaan. Ach gemeente, het is tegenwoordig allemaal, het ligt allemaal zo verward. De Heer is zomaar overgekomen. Ja, ja dat gaat zomaar. Oh ja, en het zijn klare mensen. De hele wereld dat weet. Maar als het een waar godswerk is, dan komt er wel wat anders over. Wat? Dan werkt God naar de verlorenheid toe. Dan wordt er benauwd. En op die stormnachten van twijfel, moeite en ellende. En dat Gods kind het echt niet meer weet. Ik zou eens wel vertellen: dan als je de knieën niet meer durven te buigen. Dan kunnen er tijden komen in zijn woord. Dat God er ogen open in de woord. En zegt: Heer, hier staat. Met de vinger erbij heb ik mezelf beloofd. Ik kan me nog herinneren dat kind was. Dat een oud, oud, zeer oud, hoefend kind van God. Diep, diep doorgeleid in de zaken. Die ging sterven. En het was benauwd in dat huis. Benauwd. Want de Heer verborg zijn vriendelijk aangezicht voor zijn kind. Ze ja. dus hoorde die man zuchten op zijn bed, en maar zuchten. Maar het brak niet door, hè, nee. Ik zou het niet weten, gemeente, maar mijn moeder was daar ook. En dat volk heeft daar zitten zuchten voor die stervende. En toen hoorden ze hem in zijn bezuchting, hoorden ze me in zijn bed zeggen, heren, hebt het me toch zelf beloofd. Kijk, daar had de kerk pleiten op de belofte. Een doorgeleide ziel, zelf beloofd. En toen riep hij al die mensen bij elkaar onder, hij zei, we gaan zingen, wat? Wat zingen je? Wat gaan we dan zingen? Wie heb ik nevens u omhoog? Wat zou mijn hart? Wat zou mijn oog op aarde... Nevens u tolusten. En zo ging die de eeuwigheid in. Toen vers versje gezongen was, toen was het lichaam weg. Dood. Ja, ja. Dat is nu Gods werk. En hij staat hier in het midden van zijn discipelen. Hij zegt: Kom nou, kinderen. Kom nu bij me. Tast me nou. Want ik ben het. Maar er moest wat gebeuren. Er ligt een waarheid achter de waarheid. En hij opende hun ogen en hun verstand. Dat ze de schriften verstonden. Wat van hem gezegd, beloofd en voorzegd was. ...van eeuwigheid tot eeuwigheid. Ik ben dezelfde. Ik ben de hova en de omega. De weg. De waarheid. En het leven. En toen ging het leven. Toen ging de deur wel open. Toen waren de banden des ongeloofs... ...die waren gebroken. Gemeente. En zo leer God het nu zijn volk... Ja, we moeten kort zijn. We moeten deze morgen kort zijn, we gaan ervoor zien. En wel uit Psalm 118, het twaalfde vers. Dit is de dag, de roem der dagen, die Israël als God geheiligd heeft. Laat ons verheugen. Van zorg ontslagen en roemen die ons blijdschap geeft. O Heer, geef ons uw zegeningen. O Heer, geef heil op deze dag. O dat men op deze eerstellingen. een rijke oost van voorspoed zag. Het twaalfde van de honderd. 18 Mag maar verzoeken de kattengezanten op te staan. Ten eerste verklaart gij de leer onze kerk. Welk gij geleerd, gehoord en beleden hebt. Te houden voor de ware en zaligmakende leer. Al met de heilige schrift. Ten tweede, belooft gij door de genade gods in de beleidenis van de zaligmakende leer volstandig te zullen blijven, daarnaar te zullen leven en sterven. Belooft gij overeenkomstig deze leer, trouw, eerlijk. En onberispelijk steeds uw leven te zullen inrichten. En uw is met goede werken te versieren. Ten vierde. Beloof gij dat gij u aan de vermaningen, terechtwijzing en kerkelijke tucht. Zult onderwerpen. Indien het gebeurde. Het welk God verhoede, Dat ga u in de leer of leven. Kwaamt te misgaan. Wat is daarop uw antwoord. En, en de Rika, <coughs> Mijn geliefde kattenkezanten. Beleidenis doen is een zeer ernstige zaak. En we kunnen toch ook geen dooplid blijven. Dan worden we ook afgevoerd. Dus we zullen eenmaal in ons leven de doop over moeten nemen. Zo moeten we ook in ons leven, kinderen, een keer de dood over leren nemen. Ja, geliefde gezond, Ik heb Met alle liefde heb ik het voor jullie gedaan. Ik hoop ook dat de Heer je gedenken wil en dat er nog een adem mag vallen in jullie leven. En nu komt er eerst een schuldbeleidenis. dan een geloofsbeleidenis. En ik hoop ook van harte, gezondheid dat jullie kerkelijk mee willen leven. Maar bovenal. Dat die vrije soevereine genade in je leven nog eens openbaarder wordt. Dan zal je beleid nooit tegen je vertellen in de dag dat je van deze aarde moet vertrekken. We moeten wederbarende genade leren kennen. Want in Adam kinderen heeft God afscheid. Of wij van God genomen. Maar daar zijn we niet klaar mee. Er zijn er zoveel van jullie jonge leven. Geliefde katekesanten. Die liggen reeds in de groeven der verdering. Hebben deze dan nooit beleefd. Ja, ja. Dat is wat voornaudder. Maar. Jullie hebben deze dan al mogen beleefd. We zijn er inmiddels ook nog in het huwelijk getreden. De heer houdt nog bemoeienissen met ons. We hebben het niet verdiend, kinderen. Echt niet. We hebben niet eens verdiend aan wie er staat. Maar we zijn er nog. En de heer heeft het nog wel gemaakt. En dat weet ik wel. En iedereen is verplicht zich bij de ware kerk te voegen. En wat we nu als voorwerpelijke mensen zijn. Moeten we onderwerpelijk gaan leren. En dat is onze geloofsbeleidenis. Het die door de schuldbeleid is, het zijn kostelijke tijden. En ik weet het wel we even, kinderen op een ondergaande wereld. Er is niet veel ook meer, nee, nee. Alles zingt, alles zakt. Maar mocht de je genade schenken. Bij deze waarheid te blijven. Ja. Want de kerk zal het gaan leren. Zonder genade. Vallen. En opstaan. We kunnen dat zo duidelijk vinden. In psalm 51. Maar ook weer een wederkeer. Het is een mijlpaal in je jongeren. We hebben het gehoord. Dat de discipelen zaten met gesloten deuren. En nu is van natuur ons hart gesloten. En nu heb je belijdenis gedaan, de voorwerpelijke, wat onderwerpelijk gekend moet worden. Er wordt zoveel over belijdenis gepraat. Maar het is allemaal maar praten in de lucht, mensen. Houd het maar vast. We moeten het zelf ervaren. En wat is dan die beleidenis? Ik heb tegen u ook op. Zwaar en menigmaal misdreven. Dat is een beleidenis, kinderen. Als dat nou zijn uit je ziel geperst moet worden. Ik heb tegen. Dan krijg God eer. En jullie de zaal. ...mocht de je dat schenken... ...en gemeente... ...bij hier zo 34 nieuwe leden... ...en ik hoop ook dat je die leden... ...die jonge leden in liefde... ...en verdraagzaamheid... ...macht... ...en wil aanvaarden... ...ze zijn nog jong hoor... ...huis... ...ja we kennen ze wel... ...dat wettische... ...ja ik weet het wel... Maar ze zijn nog jong. En ik hoop. Dat je ze met liefde. In ons midden op wil nemen. Als waardige leden der gemeente. En dan geen kritiek. Want daar zitten we vol mee. Ja ik ook hoor. Ik ga niet boven je staan. Maar gebed. Gebed. En dat dat er mocht zijn in ons midden. En dat we dan in deze verwordende, ontkerstende wereld. En niet alleen Holland hoor. Het wel het voorop loopt. Het loopt overal mee voorop. Behalve met God. Daar lopen ze niet meer mee. Ja, en alle goosdienst, die kan je wel nog wel vinden. Maar die waarachtige, bevindelijke gangen. Die God houdt met zijn kerk op aarde gemeente. Wil dan deze jonge mensen in liefde aanvaarden. ...en ouders... ...die er mogen zijn... ...mog je maar eens een groot wonder worden... ...want ik heb ook kattengezanten begraven hoor... ...en die ouders die denken er anders over... ...dat kan ik je wel vertellen... ...want dat had zo anders kunnen zijn... ...maar het is het niet... ...en dat is beslist... ...en daarom gemeente... ...verzoek ik u... ...om deze jonge nieuwe leden... Staande toe te zingen uit de 134e derpensalmen, dat zere zegen op u taal. Zijn gunst uit Sion. u bestraal. Hij schiep het heelal, zijn naam ter Eer, Loof, loof, dan aller. Here on, here, stand the priest. is jong jongpaar die moeten nog schuldbeleidings doen tegen het zevende gebod verklaart gij voor God en de gemeente dat de zonde tegen het zevende gebod bedreven u van harte leed geworden is wat is daarop uw antwoord Zo, geliefde catechizanten, zo zijn we dan gekomen aan het einde van deze belijdenis. En ik hoop van harte dat de Heer Jullie gedenken wil. En je belijdenistekst, daar hebben we het vanmorgen over gehad. Ik kan je opgetekend vinden in Lucas 24, en daarvan. Het vijf en vers. Toen opende hij hun verstand. Opdat zij de schrift verstonden. En mogen de heren je zegenen. Met de zegeningen van een drie ene God. En mochten jullie palen zijn. Voor de kerk een eer. En voor je ouders ook. En ga nu maar zitten Gemeente We willen eindigen met gebed Al genoeg Samen even wezen Aller wezens Dat we dan met al onze noten Met al onze behoeften Met al onze strijd Met al onze donkerheid een ogenblik bij u mocht er rustig En wil je dan zelf de napredikers zijn, Heere. Wil ook deze jonge mensen die nu lid geworden zijn van de gemeente hier op aarde. mochten hun namen geschreven staan in het boek des levens. O God, dan hebben ze niet te vergeefs geleefd. En zijn ook niet te vergeefs geboren. Wil hij op haar neder zien In gunst van boven. Wil hij de gemeente. Voor uw lieve rekening nemen. Nou wij weer op hun staan. Om te vertrekken. Heer. Dat we dan ook weder om weder moeten keren. Maar dat het niet een eeuwig. Vaarwel zou behoeven te zijn. Ga weet weten het heer. Het is alles. In uw boek geschreven. En dat is de troost. Voor uw volk op aarde, wil ons zo goed en nabij zijn, en uw genadig verzoening over al het onze, zegen het uwe, wil ons veilig de op onveilige wegen, onze geliefde gedenken, ook in de ambten die ze hebben te vervullen, in de arbeid die voor hen ligt. Wees ons alle goed en nabij. Blijf met de blijvende. Gaat met de gaande. Tot ere van uw lieve naam. En vereerlijking. Van uw goddelijke deugde Om uw verbondswille. Amen. Zingen we nu tot slot. Psalm 72. En daarvan het tiende vers. 72 vers 10. Dan zal na zoveel guns bewijzen. Gezegendheid en Geluk van deze koning prijzen. En wat er vervolgt, volgt. Het tiende van de 72 e gemeenten onbekend dat wij de eerste vijf volgende zondagen over in de United States en in Canada te vertoeven. Mocht eer Heer je gedenken naar de grootheid zijn er barmhartigdheden. Ontvang de zegen des Heeren. Gaat hij in vrede. De genade van onze Heer Jezus Christus. De liefde gods en de gemeen Des heiligen geestes Zij met u allen Amen, Amen.